Plot met het NOS Journaal. Activisten in Iran hebben opgeroepen tot nieuwe protesten tegen het regime. Op internet wordt gevraagd om vanaf maandag weer te demonstreren en te gaan staken. Op Telegram circuleren tips om het de politie lastig te maken. Bij eerdere acties werd onder meer olie op wegen gedumpt en werden barrières opgeworpen, zodat veiligheidstroepen moeilijk konden oprukken. Protesten in Iran worden hard neergeslagen door de politie. Volgens mensenrechtenactivisten zijn in de afgelopen maanden bijna 500 demonstranten gedood. Het regime spreekt van ruim 200 doden.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 In de trein van Amsterdam naar Den Helder zijn de reizigers vannacht opgeschrikt toen er zwaar vuurwerk werd afgestoken. Een jongen van 18 raakte gewond aan zijn hand en moest naar het ziekenhuis. Of hij ook degene is die het vuurwerk in de coupé afstak, wordt nog onderzocht. Twee treinreizigers klaagden dat de klap zo hard was dat ze even niets meer hoorden. De mobiele eenheid wordt vernieuwd. De politie wil de ME beter gaan bewapenen vanwege het toegenomen georganiseerde geweld van reilschoppers. ME'ers zouden meer niet-dodelijke wapens moeten kunnen gebruiken. De politiechef wijst daarbij op de coronarellen vorig jaar in Rotterdam. Agenten voelden zich door de dreigende situatie genoodzaakt om te schieten. Het weer het is overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 3 graden. En met een matige tot krachtige noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur nog wat lager. Morgen verandert te weinig. Het blijft grijs en fris. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Beste, dat zij van gaan zo vaak. En laat ons nu weer juichen, want dit keer is het raar.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 Jump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 Lekker ballen, witte ballen, blablabla en jagen voor het vaderland. Iedereen die zwaait met een rood wit blauwe vlag. Want een dag zonder voetbal is een toerist. Geef Lekker liefde, oh, die Het hele gehoen. Lekker brooster op het oosten. Op de wereldkampioen. Iedereen die zwaait met een rood en blauwe vlak. Blauw. Want een dag zonder voetbal is een oligeestes ja, jij. Ja, ja. Lijken in, oligeer jij ja, karabiek. Lijkt ja, in, oligeest jij. Ja. Rek in, Oligeest jij karaby. 16 in en ik krijg hem op, Dus ik koop hem in een markt Tikka-taki-haki Wil een gol Kijk, je kan natuurlijk binnen de liggen doen Beideke zeker Kadar uit Dus allemaal lastig Parking tikka hier haki Wil een gol Geef hey. je shake.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 Voor tegen Amerika met 1 tegen 0. Dus vier maar lekker mee met deze plaat. Wat hebben jullie toe vanuit de kroeg? Oranje, alles glut oranje. Oh, onze jongens, ja, die gaan het nu weer doen. Oh, oh, oranje, alles glut oranje. O, Nederland, we worden kampioen. We gaan vechten als leeuwen. Ja, dat zit in ons bloed.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 Alles kleurt oranje We staan achter de Nederlandse vloeg Oh, oh, oranje Alles kleurt oranje We juichen jullie toe vanuit de kroeg Oranje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 tot dich ik? ik mich oder oder wir uns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 Ze komen. Ze komen zich zu holen. Ze werden zich niet finden. Niemand werd zich vinden.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 De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De ondergaan twee mannen aan bij de woning. Toen de deur open werd gedaan, drongen zij de woning binnen... en mishandelden de twee aanwezigen. Tijdens de schermutseling die daarop volgde... wist een van de aanwezigen via het raam te vluchten. Nou, daar hebben we de foto's inmiddels wel kunnen zien. Hierna zijn de verdachten gevlucht in onbekende richting. Een van de aanwezigen raakte dus lichtgewond... maar hoefde niet naar het ziekenhuis...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 A like Here we go again. This is phenomenal <laughs> hits. Yeah. <laughs>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 Work. That's why I work and work. Oh, yeah. oh, come on, what, baby En uh, voor deze single gebruikten ze uiteraard uh, de disco klassieke van uh, Rolls-Royce en uh, de Car Wash. Dit dus in uh, een andere uitvoering, de moderne uitvoering, uh, de Shark Tale Mix van uh, Car Wash. Je Christina Aguilera en uh, Missy Elliott...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 beetje versierd is en dan kun je dat allemaal meekijken. Ja. Op uh, zfm-live.nl, kijk is, je live is, mee. Wat is dit nou joh, dat is, uh, is, is hier een gitaar aan het stemmen? Ja, dit is, uh, dit, nou is hard rock hè, lijkt het oh, wel. Hard rock. Nee, nee, dat is heel mooi. Dit is uh, uit uh, 2010 live Inros uh, Ramassotti. en oh, In, uh, Terra Promessa, In, uh, ja. helemaal live uh, gespeeld. Dus uh, vandaar dat mooie begin, maar komt hij aan hoor. all the many kind wanna talk to confront them try to Ja, dat was uh, Eros uh, Ramazzotti en uh, Terra Promessa.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 Dat gebeurt in Nederland ook uh, met enige regelmaatmissen. Niet dat ze gelijk overlijden, maar wel een hartinfarct krijgen. Ik heb wel eens meegemaakt in mijn tijd bij de Amlossdies. dat er iemand. een meneer die werd zo kwaad. dat hij uh, zijn televisie sloopte. Ja? Oh nee! <laughs> ja, en uh, nou, daar, uh, hij kreeg geen hartinfarct. maar wel, zijn handen lagen wel open. Dat, dat weer wel. Nog zo'n zo... grote uh, dikke buis uh, toen of zo. Ja, uh. ja, ja, ja, ja. Weet uh, je. Nou ja, de.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 tonight I hear them coming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 Dat is toch wel lekker, hoor. Lekker gevoel. Dat lekker, lijkt, lekker. Lijkt me ook voor de jongens. Uh... Zeker wel. Hey, nou, heb jij nog wat uh, speciale dagen voor Ja, het? 3 december, dat is vandaag dus, is de Action Internationale Dag voor Mensen met een Handicap. En dat is uh, in het leven geroepen als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda houden. Morgen 4 december is het de Internationale Dag van de Chicha Chicha.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 En dat zijn er heel veel, hè? Ja, dat gaat om... Mantelzorgers. Uh, nou ja, we hadden wat laatst, zeiden we die, die, met het interview van die mevrouw van Kennemar Hart... Uh, er waren in Zandvoort alleen al 3.000 of 5.000 uh, mantelzorgers. Ja, volgens N mij tegen de 5.000. Ja, ja, ja, dat is gigantisch. <lacht> nou, en dan is het 5 december dus Sinterklaas, maar 6 december is het Sinterklaas in België. En nou weet ik waarom...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 Tweede vrijdag in december is het Paarse Vrijdag. Op die dag dragen scholieren en studenten de hele dag paarse kleding. Dus jonge mensen, denken aan paarse kleding... om daarmee hun solidariteit te tonen met de LGBT-gemeenschap. Ja, die. Die. Oké, okay, nou, ja. weer heel wat dagen. Ja. 6 december is Sinterklaas weer op weg naar Spanje, weer terug. Ondertussen dan gaat hij nog even aan land komen bij Knokke...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 België, zo aan het einde van uh, dit programma. Hey Frits, ben je er weer? Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Ben weer. Zometeen uh, ben je er ook gewoon weer met een uh, nieuwe entertainment for you. Ja. Zelf uh, geen echte voetballiefhebber, hè, geloof ik. Nee, nee, nee. nee. nee het is. Uh, maar goed, uh, ja. niet echt. Nee, maar we <laughs> kunnen de TV gewoon uh, aan laten staan. Even ja, de wedstrijd nou, kijken, nou, toch? Ik bedoel, uh, ik bedoel we ja. kijken gewoon uh, wat de stand wordt. En uh, nou, dan geven we er eventueel nog eventjes uh, tijdens de uitzending door. Uh.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 Maria Goosen en haar nieuwe sion heet een tikki verliefd. Nou met deze blauwe dagen. Een ja, ik dacht ook <laughs> een beetje, beetje, verliefd. Die kennen we wel. Ja, een tikkie. Een Stuur mij mijn tikkie. Stuur, ja. Stuur mij mijn tikkie verliefd. Ja, ja, ja, ja. En we gaan Beno's. Gaan we ook nog even bellen? Wie?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 Wij gaan naar huis. Wij gaan naar huis. Een hapje eten. Zeker weten. En, uh, het is bijna etenstijd. Ja, het is bijna etenstijd. Uh, dus uh, Philoxenia die mag zijn dus een, een fornuis opstoken. Want we <laughs> komen <er t> <laughs> Heel rap komen we er naartoe. Dus, ja, uh, Oké, okay, dankjewel. En uh, tot volgende week. Tot Dag. dan. Hoi. Some things in life are bad. They can really might you made. Other things just might you swear and curse.